Geldermalsen nog de hele middag geen treinen. In België zijn de stembureaus bij de gemeenteraads- en burgemeestersverkiezingen gesloten. De Vlaamse nationalisten van Bart de Wever noemen de verkiezingen een referendum over de regering van premier Di Rupo. Volgens de eerste uitslagen staat de N-VA van de Wever op winst. Hij hoopt zelf in Antwerpen burgemeester te worden. In de peilingen heeft hij een grote voorsprong op de zittende sociaaldemocraat Patrick Janssens.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 Bodoijn verwacht dat Nederlanders meer begrip zullen krijgen voor gerechtelijke beslissingen als ze de zittingen via internet kunnen volgen. De Raad voor de Rechtspraak wil vanaf volgend jaar eens per maand beelden van een geselecteerde rechtszaak online zetten op rechtspraak.nl. Als er veel belangstelling voor is, wordt het aantal uitzendingen uitgebreid. Het weer, vanavond hier en daar nog wat buien, vannacht ook af en toe regen. Morgen overdag, smiddags en s avonds vooral in het noorden en westen wat buien. En het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB verkeersinformatie met files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat dus het Diemen naar Muiden, 3 kilometer. Ook veel vertraging op de A2 Amsterdam naar Utrecht. Daar staat dus de Breuklijn klopend Ouderlijn, 6 kilometer door werkzaamheden. Rijdt u nog in de regio Amsterdam, kunt u het beste omrijden via hilversum over de A1 en de A27. Op de A7 Hoorn richting Zandam wordt ook gewerkt bij Purmerend. Daar staat inmiddels 4 kilometer. Op de A12 Den Haag naar Utrecht, daar staat voorklopend lunetten op. Op de hoofdrijbaan 3 kilometer door een ongeluk. En op de A13 richting Rotterdam, daar staat bij Delft 2 kilometer. En op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn, daar staat door een ongeluk. Tussen en Waterberg en Afrit Hoendelo drie kilometer. Maar daar zijn inmiddels alle reizen ook weer open.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 4 minuten over 4. Pinocchio en Oranje-Zwart zijn nog altijd tegen elkaar aan het hokje. Gerard de Groot. Ja, het is op een afstand natuurlijk van mij. Maar je kan de individuele spelers niet allemaal goed herkennen. Maar je ziet wel op die afstand waar het spel zich afspeelt. En dat is voor het doel van Mark Jenniskens, de doelman van Oranje Zwart. En dat heeft geresulteerd in een aansluitingstreffer. 1-2 is het inmiddels. Roderick Musters, hij scoorde het doelpunt voor Pinoquet. En Pinoquet blijft op jacht naar die gelijkmaker. Nog precies een kwartier hebben ze daarvoor. De Dutch Open in Almere met inmiddels de damesdubbel Theo Plazard. Er komt een derde beslissende game in deze finale. Een Nederlands onderrondje tussen. Barning, Muskens en Piekentabeling 1921, 21-16. En nu een derde game, dus samen. 88 jaar met z'n vieren, dus rekenbaar uit hoe jong ze nog zijn. En verder kijken we zometeen terug op de single-wedstrijden daar in Almere. Verder ook de military in Boekelo. En we kijken terug op de marathon in Eindhoven. Die gold als Nederlands kampioenschap. You don't have to be beautiful to turn me on. I just... Guess...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 Jones, met medewerking van de Art of Noise en Kiss. Tom Jones zong, zong al in de tijd dat Gerard de Groot nog naar Thedalsal ging naar het hockey volgens mij. Gerard loopt ook wel even mee, maar je kijkt nu met Pinot en oranje-zwart, Ja, en had ik net in mijn hoofd, om een ja. verhaal uit de gouden tijd, de gouden oudheid, want ik zit die wedstrijd op afstand te volgen, 100 meter bij mij vandaan op veld 2, is het overigens nog steeds 1-2 in het voordeel van oranje-zwart, maar ik heb ooit eens een wedstrijd op afstand gedaan bij het uh, Europees kampioenschap in Madrid, speelde Nederland tegen Portugal op veld 11, geloof ik, van Club de Campo, en de oranje, de, de lijnen van de NOS, die lagen op het hoofdveld, en dat was een, uh, ja, kilometertje daar vandaan, en ik had een fiets geleend van iemand want we moesten toch proberen die wedstrijd live in Nederland te zonder krijgen zonder doping de LMS, zonder doping een fiets geleend en dan fietsen ik om 10 minuten 15 minuten van veld 11 Nederland Portugal naar het hoofdveld om te vertellen wat de tussenstand was en dan weer gauw terug naar dat, naar dat hoofdveld ik was toen in op voor hem werkelijk en dat ging heel snel en dan moest ik weer terug het werd 11-1 als ik me niet vergis die <laughs> wedstrijd dat dus je moest heel veel heen en weer fietsen en als ik me niet vergis was toen Keestania de coach van Nederland en Chris Jones, ook een van de ja. mensen die in Nederland gehockeyed heeft... die was de coach van Portugal toen. Ja, was een prachtige ervaring. Wedstrijd op afstand, vandaag ook niet zo ver weg natuurlijk. Ik kan rustig op het balkon blijven staan. Ik kan zien dat Pinoquet nog steeds in de aanval trekt... in de richting van Kuntz de doelman van Oranje Zwart. Ze hebben één keer succes gehad. Ze hebben nog 11,5 minuut. Het is nog steeds 1, 2. Maar misschien zit er nog een verrassing in, hoor. Misschien dat Pinoquet in ieder geval die gelijkmaker nog pakt. We gaan het weer eens even, even hebben over de marathon in Eindhoven. Die tevens scholde als Nederlands kampioenschap. Titel bij de mannen ging, zoals we al eerder hoorden, naar Patrick Stitsinger. Hij won voor Koen Rijmakers. Bij de vrouwen was Miranda Boonstra de beste. Zij liep de klassieke afstand in 2 uur, 28 minuten en 13 seconden. En atleten was in Eindhoven heer en meester. En hoefde in de wedstrijd alleen maar de Ethiopische Arunama voor te laten gaan. Ja, mooie naam. Uh, Florence van Oren sprak met die kerstverse Nederlandse kampioene Miranda Boonstra. Ik zie vooral veel blijheid bij jou. Ja, ik ben ook heel blij. Ik heb een goede tijd gelopen. En, ja, het was eigenlijk een beetje een marathon ja, tussendoor. Klinkt misschien wel een beetje vaag. Maar uh, ja, voor Rotterdam had ik natuurlijk echt super gefocust getraind. En nu was het wel minder. En als ik dan toch weer gewoon een goede tijd loop... Ja, dan heb ik wel reden om heel blij te zijn. Want uh, je bleef maar praten op het Ere-podium...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 Uh, ja, ik hoop het nooit mee te maken. zeg maar. Dat ik gewoon zo'n goede getrainde wat lopen ben en dat ik daar doorheen kan lopen. Maar het um, is ja, dus bij mij wel, ik heb de eerste helft, heb ik het zwaarder zeg maar, dan het tweede deel. En uh, ik vond het echt rond 20, 25 kilometer, had ik het ook echt wel zwaar. Toen dacht ik van poep, we moeten nog zo'n heel eind. Maar op een gegeven moment kom je gewoon in die flow en vanaf 30, weet je, dan ben je eigenlijk bijna al bij de finish. En uh, ja, dat, vind, dat, is, dat is wel, vind ik mooi, dat je dan. Ja, terwijl je moe bent, gewoon toch nog door kan blijven lopen. En ja, dat je dus uh, ja, blijkbaar heel goed met je energiesystemen om kan gaan. En, en dat geeft alweer een kick dat het gewoon weer gelukt is. Ben je ook qua opbouw tevreden over je marathon? Ja, ja ik moest er eigenlijk op 36 ongeveer, denk ik, van het groepje af... En ik heb de meeste van die groep toch weer ingehaald. Dus uh, ik heb het laatste deel gewoon echt wel weer sterk gelopen. En ja, als je naar kampioenschappen wil, dan moet je gewoon het laatste deel sterk lopen. En uh, ja, dat geeft me een goed gevoel dat dat er nu weer gelukt is. En nu? Vakantie. <laughs> ja, ja ik, uh, weet je, ik kan me goed voorbereiden op zo'n marathon dan ook echt te hard trainen. Maar ik vind het ook heerlijk om daarna gewoon even een paar weken niet veel te doen. Ik ga gewoon niet veel lopen. En waar ga jij het oppakken richting volgend jaar, richting WK? Um, nou, ik ben dus van plan geen voorjaarsmarathon te lopen... maar een keer een goede halve en een goede tien kilometer. Dus um, ja, ik zal echt wel in ja, december echt wel weer flink gaan trainen... maar tot die tijd is het allemaal een beetje ja, wat, wat lichte trainingjes. Dus ik hoop er gewoon weer in ja, het zeg maar februari, maart echt weer goed te zijn... en een goede halve marathon te kunnen lopen. En dan hoef je alleen vormbouw te tonen? Ja. Ja, ik hoorde gisteren van Gerard Nijboord dat ik volgens mij 1 uur 13,50 of zo op de, op de halve marathon moet lopen. Ja, dat kwam nu ook alweer bijna door, dus dat, dat moet echt geen probleem zijn. Maar ik wil gewoon echt een snelle halve marathon lopen. Want ik heb geen snelle halve staan. Dus ik wil gewoon echt een keer een. Ja, uh, Miranda Boonstra was dat uh, die uh, wegviel. Uh, verbinding vanuit Eindhoven was dat. Uh, ze werd ze uiteindelijk. Wilde ja, ze was wel een, een goede halve marathon. Tweede werd ze uiteindelijk daar in Eindhoven, wilde ik nog zeggen. Andrea Dilstra eindigde in haar eerste marathon als 39e. betekende overigens wel een tweede plaats op het NK. Een middelde knecht, die was uiteindelijk derde um, en, uh, ja, en op derde Nederlandse. En zij werd uiteindelijk uh, 44e daar in Eindhoven.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 Bij van Train was dat. We gaan het hebben over badminton, waar we de hele middag al bij zijn. En eerder al hoorden dat Judith Meelendijk vanmiddag afscheid nam... van het internationale badminton met een tweede plaats op de Dutch Open. Ze verloor namelijk in de finale, in een hele spannende finale... in drie games van de Tsjechische Kristina Gabnold. Daarna sprak ze met Theo Plachard. Judith, waar ging het mis vanmiddag in die finale uiteindelijk? Um, nou ja, mis... Um het was denk ik van tevoren wist ik dat het een hele moeilijke pot zou worden of zou kunnen worden. Het is ook gebeurd uiteindelijk. Uh, ik had een superstart, uh, maar ja, die nam zij eigenlijk weer over uh, in de tweede game. Um, ja, in de derde ging het eigenlijk gelijk op. Een beetje stuivertje wisselen. Ik kwam voor in de wissel, zij kwam weer een paar punten voor. Dan kon konden op 17-17 en uh, ja, de bokeerde, ik zeg aan heel veel dingen door mijn hoofd natuurlijk. Uh, Titel deed bij. Mag je eigenlijk niet denken, maar ik denk als het zo'n afscheidsternooi is dan. Uh, kun je niet sturen en uh, ja zij speelt het gewoon heel goed uit op het laatst. Superstart in de eerste game, zei je al in de tweede game, waren het vooral de fouten van haar, van jou die haar in de race hielpen? Uh, ja, mijn, uh, mijn tempo ging een beetje uh, omlaag, uh, daardoor kon zij eigenlijk beter in het spel, kon zij mij beter sturen. Uh, ja dat wordt moeilijk tegen haar, ik bedoel ze is een goede speelster, ze heeft goede resultaten de laatste paar maanden gehaald en uh, ja, deze heeft zij gewoon heel goed uitgespeeld. Eigenlijk is het toch gewoon verbazingwekkend dat jij hier in die finale staat. Uh, ja, als iemand mij van tevoren had gezegd: uh, Judith uh, je staat uh, 2012 nog in de finale van de Open... had ik uh, waarschijnlijk gelacht. En uh, nee, ik, ik ben heel tevreden. Ik, bedoel, uh, ik heb het ronde voor ronde bekeken. Ik heb uh, soms goed gespeeld, uh, soms wat minder. Uh, maar ik denk dat ik toch heb uh, aangetoond dat ik, uh, dat ik er nog steeds bij hoorde. En uh, ja, liever. Uh,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 Twee strafcorners kreeg Pinoquet de laatste vijf minuten. Justin Reed Ross is de man die dat moet doen. Meestal schiet hij wel één van de twee raak. Dat is ongeveer zijn gemiddelde bij Pinoquet. Maar dit keer was het Mark Jennis de doelman van Oranje Zwart... die twee keer die bal stopte, zodat het nog steeds 1-2 is. In het voordeel dus nog steeds van Oranje Zwart. Oranje Zwart dat zojuist een tijdje gespeeld heeft met tien man... omdat Robert van der Horst, de aanvoerder, uit het veld werd gezonden... door de scheidsrechter, had zich bezondigd aan te veel praat... Maar hij moest verdwijnen. Oranje-zwart met tien man. Kwamen die twee strafcorner's juist in die periode. Maar Pinocchio profiteren natuurlijk uh, niet, want het is nog steeds uh, 1-2 in het voordeel van Oranje-Zwart. De laatste minuten, twee minuten denk ik nog, dat er gespeeld moeten worden. Tweeënhalf misschien. Die worden uitgespeeld, Oranje-Zwart. Met name goed gespeeld in de eerste helft. Maar de tweede helft werden ze toch onder druk gezet uh, door uh, Pinoké En ik vind dat knap, want het is een, uh, een sterrenploeg uh, Oranje-Zwart. Acht mensen hebben er uh, deelgenomen aan de Olympische Spelen van Londen. Niet allemaal voor Nederland, maar uh, ook voor België en Pakistan. Maar dat zijn toch toppers. Dat zijn toppers in het team van uh, Oranje, Zwart en Pinocquet met uh, een geblesseerde uh, Mailleu, Jesse Majeu de aanvoerder, nog steeds aan de kant. Dat uh, pinoké -okay heeft Oranje-Zwart wel degelijk in die tweede helft onder druk gezet. Heeft maar één keer gescoord via Musters. En hoopt natuurlijk nu dat in de laatste anderhalve minuut... dat er nu nog gespeeld moet worden, dat het nog uh, kan gaan lukken. Dat het gelijkspel er nog uit kan komen. Maar het zal moeilijk worden, hoor. Want ze zijn natuurlijk moeig gestreden, de Amsterdammers. Staan achter tegen Oranje-Zwart met uh, 1-2. En weten dat het nog maar een minuut te gaan is. Ja, weer terug naar het badminton. Judith Molendijks lukte dus net niet. Erik Pang lukte het net wel. Hij was de tweede Nederlander pas in de geschiedenis van de Dutch Open. Die die Dutch Open dus ook won. En hij versloeg in de finale een landgenoot, Dicky Paliama in twee games. En de afloop was hij natuurlijk zeer te spreken over zijn prestatie. Ik ben echt on, ongelooflijk blij. Ik, uh, ja, ik heb uh, een keer eerder in de finale gestaan. Toen ging het, uh, ging het mis. En uh, ja, ik,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 Maar uh, ja, het kan wel dus. 1936, Edward Den Hoed. Nooit, nooit van gehoord. Ja, ik heb die naam wel eens uh, gezien. De mensen hebben me er ook aan herinnerd dat hij uh, een keer kampioen is geworden hier. Maar ik ken hem uh, niet. Dus, uh, dat, is, uh, ja, dat is een hele andere tijd natuurlijk. En, uh, ja, ik ben heel erg blij dat ik uh, de tweede Nederlander ben. Die het toernooi op zijn naam heeft geschreven. Het was een van de makkelijkste overwinningen op Dicky Palliama. denk ik. Hij maakte een ongeïnspireerde indruk. Ja, ik... Uh, ik denk dat die, hij uh, die zware halve finale heeft gehad. Uh, ja, bij mij ging het uh, in de halve finale wel goed. En, uh, ja, ik speelde gewoon goed. Eigenlijk was mijn tegenstander eigen zenuwen een beetje. Dit uh, yeah. geeft jouw carrière weer een nieuwe boost. Hè? Want je wil nog minimaal uh, vier jaar verder. Ja, dat is uh, echt uh, mooi. Uh, ik denk, uh, ik heb niet eens uh, heel uh, hard getraind. En als ik nu, <laughs> dit nu uh, presteer, dan, ja. als ik uh, goed ga trainen, dan, dan weet ik nog niet. Weet ik nog niet. Erik Pank vertelde het allemaal dus aan Theo Plachard. Gaan we even naar Geert de Groot, want ja, het zal toch ongeveer afgelopen zijn? Hè? Het is afgelopen, een seconde of tien geleden is er afgeblazen. Iets langer dan de klok van het hoofdveld, want die heeft gewoon meegedraaid. Maar die kunnen dan ook weer niet, omdat het zo ver weg is, volgen wat de scheidsrechters allemaal doen. Hoe vaak ze de tijd stilzetten en hoe lang ze de tijd stilzetten. Nou, dat is bij elkaar zo'n anderhalf, twee minuten geweest. De klok op het hoofdveld stond al heel lang op nul. Daarna werd het doorgespeeld, maar nu is het echt helemaal voorbij. En de stand op het hoofdveld, op de het scorebord van het hoofdveld, die is wel goed. Want Oranje-Zwart wint met 1-2 van Pinoké En Oranje-Zwart blijft natuurlijk, dat is het gevolg van deze uitslag. De koploper in de hoofdklasse. Hoorde u net al de enkels spelen bij de Dutch Open. De dames dubbel, de vrouwen dubbel, Theo Plachard, loopt hij nog? Er is geen woord Spaans bij inderdaad tussen dat Nederlands koppel. Hij loopt nog, maar hij staat op punt van beslissing in die derde game. 21-20 matchpoint voor het duo Tabeling...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 En pakken 3400 dollar mee. Dit zijn de speelsters van de toekomst waar Nederland het zou van moeten gaan hebben in de komende jaren. Ze waren als derde geplaatst, ze maken dat meer dan waar. Sterker nog, ze winnen dit kampioenschap ten koste van andere Nederlanders Barning en Muskens.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 Die lopen ja, hoor, ja, ja, ja. Pak hem maar, pak hem maar dan. <laughs> Michael Jackson noemde wij het. thuis het. Met zijn moers natuurlijk, hè. Blame it on the boogie. Helene ja. Pen is uh, vandaag bij de military in Buccalo nationaal kampioen in de discipline eventing geworden. Met een foutloos springparcours verdronk de jeugdige, Am jeugdige Amazone... met Vira op de slotdag Andrew Jeffermanen. Jeffersonnen heet hij, uh, van de eerste positie. Ed van de Wens sprak na aflopen met de nationaal kampioen de Pen, de nieuwe Nederlands kampioene Eventing, wat we vroeger military noemden. En een negende plaats in het overall klassement hier in Boekelo. Er zijn tijden gehad dat de Nederlands kampioene nog maar drie jaar geleden 42 tot 43 was in het klassement. Gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Het, uh, het ging echt uh, hartstikke goed uh, vandaag en eigenlijk alle dagen. En uh, ja, een mooie negende plek en Nederlands kampioen. Dus ik ben heel blij. Afsluitende springen. Er zijn maar weinig foutloze ritten geweest. Het was heel spannend, want het ging tussen jou en Andrew Heffernan. Hij mocht zich geen springfout veroorloven. Hij maakte er in een paar ritten na jou, maakte die vier springfouten. Jij was een van de weinige foutlozen. Het zag er heel zwaar uit in het uh, door regen getijzende springparcours hier. Ja, dat klopt. De bodem was niet heel goed. Wat wel mooi gedaan was van de organisatie of de parcoursbouwer, hij had eigenlijk alle hindernissen op droge stukken gezet, dus zodat die wel goed gesprongen konden worden. En ja, tussendoor was het wel een beetje een waterballet, maar op zich hebben de paarden het allemaal goed doorstaan. Dus wat dat betreft is het gelukkig allemaal goed gekomen. We weten nog in Greenwich Park tijdens de Olympische Spelen... daar moest je in de cross ja, onvoortuidelijk afstappen. Geen val van het paard, ook niet van jezelf. Maar ja, je raakt uit balans in het zadel. En toen heb je even je zag, gehangen aan de hals van het paard. En uiteindelijk moest je toen een voet in het water zetten. En dat betekende uitsluiting. Hier ging het gisteren in de cross een stuk beter. Ja, dat klopt. Uh, Londen was, uh, ja, was echt super, super balen. Ik heb echt uh, zo lang geprobeerd om norm te blijven zitten. Maar hier, uh, ik ben zo blij dat het hier weer gewoon zo fantastisch ging zoals ik al de afgelopen twee seizoenen aan het rijden ben. En uh, ja, het ging gewoon echt heel goed nu. Voor het team uh, gaat het uh, eigenlijk ook, ook goed. Want gisteren tot en met de cross. Dus na de dressuur en de cross waren uh, de vier teamleden binnen de beste dertig. En uh, ja, iedereen kwam ook zonder fouten rond. Wel met wat tijdfouten. Maar dat uh, betekent toch ook voor, uh, ja, een stuk bemoediging voor de toekomst van de eventingsport in Nederland? Ja, dat, uh, dat uh, is wel zeker zo zijn. Ik denk uh, dat omdat wij nu ook beter rijden en, en uh, meer in de publiciteit komen. Dat het voor mensen ook bekender gaat worden. En, en dat meer mensen uh, de sport gaan zien en begrijpen. En, en mooi gaan vinden en hopelijk dan dus ook gaan deelnemen eraan. Je bent uh, slechts 22, kunt dus nog heel lang vooruit in de sport. Jouw paard uh, Vira ook slechts 10, nog heel jong. Uh, blijft het paard voorlopig voor jou behouden? Ja, want uh, hij is uh, van mijn moeder officieel, maar hij gaat nog niet weg. <laughs> Jouw moeder heeft zelf op hoog niveau uh, dressuur gereden. Is dat nog een uh, pre geweest uh, voor jou? Nou, oh, dat denk ik wel. Als ik het van één iemand kan leren, dressuur, dan is het wel van haar. Ik heb uh, natuurlijk ook les van Ankie van Gunsten voor de dressuur. Maar uh, ja, mijn moeder die, uh, helpt mij zo goed. En uh, ja, we kennen elkaar ook zo goed dat ze mij zo uh, perfect kan helpen. Radio 1, het NOS Journaal.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 Volgens de eerste uitslagen staat de NVA van de Wever op winst. Hij hoopt zelf in Antwerpen burgemeester te worden. De drie mannen die vannacht zijn omgekomen bij een auto-ongeluk... op de A2 bij Hedel waren vrienden. Een vierde vriend, de vermoedelijke bestuurder, overleefde het ongeluk. Deze man van 18 ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Hij is buiten levensgevaar. Hij had niet gedronken. De politie heeft hun identiteit niet bekend, eh, be wel bekendgemaakt dus. In Duitsland is minister Jawan van Onderwijs in Opspraak geraakt... omdat ze in haar proefschrift... Op een grote schaal plagiaat zou hebben gepleegd. Volgens de Universiteit van Düsseldorf zijn 60 van de 351 pagina's verdacht. Chawan ontkent het plagiaat, maar erkent dat ze hier en daar wat zorgvuldiger had kunnen formuleren. En Turkije heeft een vliegverbod voor Syrische vliegtuigen boven zijn grondgebied ingesteld. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het besluit is genomen omdat Syrië passagiersvluchten vliegtuigen gebruikt voor het transport van militair materieel. Eerder stelde Syrië al een vliegverbod in voor Turkse toestellen. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Willemijn Hoebert.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 En ook de dagen erna valt er wel wat regen of een bui... maar de zon schijnt ook en vaak valt het met de nattigheid ook wel mee. Het kwik ligt eerst nog op een graad of 12... maar stijgt later in de week naar 16 graden. AMB Verkeersinformatie. Files door werkzaamheden op de A2 amsterdam nembos Tussen op het Oude Rijn, 5 kilometer. Het is daar verstandig om voorlopig via Amersfoort te rijden... of in ieder geval de parallelbaan te nemen. Op de A7 Horns aan Dam bij Purmerend, 3 kilometer, ook door werkzaamheden. Bij knopen Diemen is een ongeluk gebeurd. En dat merkt u op de Gasperdammerweg, de A9 vanuit Amstelveen, richting de A1. Op de A12 Den Haag Utrecht, bij knopen Lunetten. Nog wat langzaam rijden het verkeer na een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. De A50 Arnhem Apeldoorn tussen het Waterberg en de Afrit Hoenderloo. Twee kilometer, ook na een ongeluk, maar dat is ook opgeruimd. De N198 Woerden Utrecht, die is in beide richtingen dicht na een ongeluk tussen Woerden en Wilnis. Sport Radio. 1, hey, NOS Radio, Lamsterdijk. Inmiddels vier minuten over half vijf. Zo meteen Koen Rijmakers, die teleurstellend tweede werd op het NK Marathon in Eindhoven. Verder natuurlijk ook de Military. We hebben het hockeyoverzicht. En ik wijs u alvast op het volgende uur, tussen vijf en zes, gaan we uitgebreid vooruitkijken naar het komende straatseizoen met Arie Koops en Erben Minnemars. I'm built to last. Gaan we weer even naar Boekelo. dat eventing-evenement uh, daar, Ed van der Bent. Dat is natuurlijk mooi, de Nederlandse titels zijn er vergeven. maar het is ook een heel groot internationaal evenement. Hè? Ja, en dat al tom sinds 1971. En als je dan kijkt uh, hoe Nederland het op het podium daarvoor heeft gedaan... dan was de laatste keer André van Spaandonk die de derde plaats behaalde in 1992. En uh, dan is er nog eens een keer een tweede plaats geweest voor Eddy Stibbe... die, uh, geloof ik, wel meer dan tien keer Nederlands kampioen werd. Maar uh, ja, dan is die negende plek in het algemeen klassement van Hélène uh, Pen... dus wel heel bemoedigend. Want wie weet krijgen we dan in de toekomst uh, wel weer een uh, podiumkandidaat. Maar kijken we naar die strijd, die was uh, heel spannend... want uh, ik gaf al eerder aan vanmiddag dat de top vijf tot het afsluitende springen... dat waren allemaal oud-winnaars van Boekelo en oud-Olympisch-medaillewinnaars. En de meeste kansen gingen toch wel naar Michael Jong met een hele jonge paard, 9-jarige paard Halunke. Hij is de, de regerend Olympisch, Wereld-, Europees- en Duits-kampioen. Maar hij slaagde er in de afsluitende rit, want het ging een omgekeerde volgorde... toch niet in om foutloos te blijven. Hij mocht zich één fout permitteren, maar hij maakte er twee. En dat betekende dat Andrew Nicholson, de Nieuw Zeelander, die maar liefst... Zeven Olympische Spelen heeft deelgenomen. En uh, brons behaalde op het uh, wereldkampioenschap twee jaar geleden. En uh, met het team brons uh, afgelopen uh, Olympische Spelen in Londen. Wel, die gaat hier met zijn ook jonge paard Kimbo. Met de eerstrijken, de Nieuw-Zeelander. En de Nieuw-Zeelanders kijken we naar het landenklassement. Die hebben daarmee ook de tweede plaats mooi uh, weten vast te houden. Terwijl de Duitsers uh, toch nog uh, eerste zijn geworden in het landenklassement. En Frankrijk uh, op de derde plaats. En uh, dankzij Nicolas Toussaint, ook een oud-winnaar. Hier die op de derde plaats wist uh, te eindigen met uh, Prinses uh, Piloot. Nederland dan op de vierde plaats, dus net buiten het podium voor het Tandenklassement. Maar nogmaals heel bemoedigend dan ook Maurits Hendricks... die hier gisteren en vandaag rondliep, de, uh, ja, chef de mission van uh, Londen... maar ook de technisch directeur van het uh, NOC-NSF. Die spreekt over een uh, bemoedigend resultaat. Die hoopt dat men dat vast kan houden. Er is hier ook een overleg geweest twee dagen geleden met eigenaren van paarden. Want dat is belangrijk, dat ook die eventingpaarden dat die niet verkocht worden. Want de titelverderster van de Nederlands kampioen op Madeleine Brugman. Haar paard is bijvoorbeeld verkocht naar het buitenland. Dat wordt nu gereden door iemand anders omdat het paard haar iets te machtig is. En dat geeft toch wel aan dat we hebben kwaliteit van ruiters. Maar nu nog de paarden erbij zoeken. En degene die dat ook financieel willen ondersteunen. De Nederlands kampioen gaf in ieder geval aan dat haar paard Vira voorlopig gelukkig niet weggaat. Want die is van haar moeder. Springsteen, ook wel de bos genoemd. De bos, weet u wel, waar we het net een uurtje over hadden. De dopingbos. We weten eigenlijk overigens ook niet of Bruce Springsteen een uh, bos zonder doping is. Dat durven we niet helemaal te zeggen. We gaan uh, maar hockey, -ger Gerard de Groot. Want jij keek uh, van grote afstand. was niet te horen, overigens, naar Pinocchio Oranje-Zwart. <laughs> maar jij hebt ook alle andere wedstrijden gezien. Hè? Althans, ja, ik, de uitslagen daarvan ik, gezien. Jazeker, jazeker, jazeker. Even inhakend op uh, Bruce Springsteen. Springsteen. Springsteen, okay, Springsteen, <laughs> working on a dream. Ja. Dat uh, doet Michel van der Heuvel misschien wel bij Oranje Zwart. Hij staat hier naast me. Ik ga zo met hem praten over die wedstrijd. Uh, Pinoké oranje Zwart. Allereerst dan even die uitslagen. Pinoké oranje Zwart, het werd 1-2. Na 0-2 ruststand, HGC, SCHC, 4-1. kampong Denbos 4-1. laren Schaarweide 2-1. En voordaan Bloemendaal, 3-7. Ja, uh, Michel... Um, Working on a Dream, ben je daarmee bezig bij Oranje Zwart? Is dat een droom van je om weer terug te komen bij je oude club? Nee, geen droom, maar wel een uh, geweldige uitdaging. Ik ben natuurlijk uh, ongeveer twaalf jaar weg geweest. En de club was uh, ja, aan het wegzakken. We zijn met een aantal mensen met een project bezig, Oranje Zwart vooruit. En we proberen het tophockey en het hockey weer op niveau te krijgen. En daar zijn we nu een aantal maanden mee bezig. En uh, gelukkig gaat het langzaam de goede kant op. Maar je zegt langzaam, je staat gewoon bovenaan in de hoofdklasse. Ja, oké. Okay, maar ja, we hebben ook een aantal uh, makkelijke tegenstanders gehad. Uh, en uh, we spelen nog niet ons beste hockey. Maar het is mooi dat we 16 punten hebben op dit moment bovenaan staan. Maar het is de bedoeling dat je na 22 wedstrijden in ieder geval bij de laatste vier bent. Dat is het belangrijkste. Hoe komt dat, dat je nog niet het, uh, het beste hockey speelt? Met zo'n team, uh, vijf internationals? Ja, we zijn meerdere teams met vijf internationals of zo. Dus wat dat betreft, uh, na de Olympische periode... en dan zie je rond oktober, november... als het allemaal wat trager en wat vermoeider en wat kouder wordt... dat de sprankelijkheid tussen de spelers wegvalt. En het, uh, het totale niveau, denk ik, in de hoofdklasse zakt dan wat weg. Daar heb je, heeft iedereen mee te maken, dat is geen excuus. Maar je, het is wel een constatering dat we daardoor wat minder scherp spelen. Als je de tweede helft ziet dat we drie keer vrij in de cirkel komen... en de bal moeten binnentimmeren en dat nog nalaten... Ja, daar heeft dat toch daarmee te maken, denk ik. En dan neem je twee Pakistanen mee. Uh... En je zegt net, dan wordt het koud en dan gaat het hockey minder. Nou, die hebben er natuurlijk waanzinnig veel last van, van die kou hier. Ja, het zijn wel jongens die veel in Europa gespeeld hebben. Maar ze komen met dikke handschoenen naar de training. En, uh, dat zijn, ja, maar dat zijn ook zaken waar ze mee moeten leren leven. En uh, het zijn voldoende leergierige talenten die uh, uiterst nuttig zijn voor, uh, voor ons als team. Ooit toen je bij Orange World coach was, had je ook een paar keer staan uh, bij uh, Shabazz. Uh, de ja. beste hockeyer van de wereld zo'n beetje op dat moment. absoluut. absoluut. Die was alleen, uh, daar was ook een sociaal probleem misschien wel. Nu heb je er twee, is dat makkelijker als club... om met twee jongens uit uh, die hockeycultuur te gaan uh, werken? Absoluut. Uh, het voordeel van Shabazz was dat hij zijn vrouw en kinderen bij zich had. Dus daar had je uh, geen omkijken. naar uh, buiten het hockeygebeuren. Deze jongens zijn, uh, wonen op de Kleine Berg en uh, ja, helpen elkaar met eten. Eén jongen spreekt wat minder Engels dan de andere... Dus uh, het, het is erg ondersteunend uh, dat ze elkaar hebben in, deze, uh, ja, in de feit hier in, uh, in Nederland. Je bent twee jaar coach geweest van Pakistan. Uh, je bent daar weggegaan. Dat is een, uh, een hoofdstuk in een boek, bij wijze van spreken. Daar zullen we het nu niet, uh, nu niet over hebben. Maar je zei in een interview van de week dat het Pakistanse hockey uh, op zijn gat ligt... en er waarschijnlijk niet meer uitkomt. Toch haal je twee van de jongens hier naartoe. Uh, ja, het, het probleem is niet dat, uh, dat ze geen talent hebben, want er is voldoende talent. Maar het grote probleem in Pakistan is dat er een tweespalt is uh, in de hockeywereld. En die is uh, continu bezig om uh, de ander het leven zuur te maken. En als deze groep die nu bezig is, dadelijk moet stoppen, komt de ander en die gaat het weer, weer zuur maken. Dus je kunt nooit structureel beleid maken wat noodzakelijk is om zo'n land te ondersteunen en te helpen. En het uh, tweede is het natuurlijk... Uh, afgesloten voor de buitenwereld. Er is niemand die daar nog komt spelen. Ik heb uh, geen enkele interland in twee jaar tijd thuis gespeeld in Pakistan. Dat is natuurlijk ook een groot probleem. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, heb ik er een hard hoofd in... Dat, het, uh, dat ze weer bij de wereldtop zullen gaan horen. Begrijp je dat, dat niemand daar wil, wil komen hockeyën? Uh, nee, want ik heb daar een, uh, een geweldige tijd gehad. Ik heb me er ook altijd veilig gevoeld. Uh, dus wat dat betreft, uh, ik zou zo met Oranje Zwart naar Pakistan willen. En om daar een trainingstage te doen. Maar er zijn, zijn er nog steeds mensen die daar wat, wat minder enthousiast over zijn. En, uh, en, dat, en daardoor gebeurt het niet. Ik denk dat jouw Oranje Zwart spelers uh, niet staan te trappelen om daar naartoe te gaan. En zeker niet hun directe omgeving, hun familie. Je begint wat te glimlachen. Ja, dat, dat, dat, dat, dat is onze reden. Reactie. Maar als je ziet hoe je daar geweldig in, in, in de Himalaya op een waterveld zou kunnen spelen. Uh, je bent er zelf ook veel geweest. Het is, het, het is zo'n mooi land. En daarom zou ik ze dat graag willen laten zien. En het is zo'n mooie cultuur. Dus uh, ik zou dat graag met mijn ploeg delen. Misschien dat het ooit nog een keer gaat gebeuren. Nou, ik kan je zeggen eind november ga ik, uh, ik er naartoe. Ja, ja, ja, waarschijnlijk voor het cricket, maar het is fantastisch. Ja. Goed Michel, we gaan even kijken naar de ranglijst, want je zei het al, we staan bovenaan euh, met Oranje-Zwart, zes gespeeld, zestien punten, Bloemendaal zes vijftien, Kampong zes vijftien en Rotterdam heeft vijf wedstrijden gespeeld, omdat ze nu in Barcelona geacteerd hebben bij de Euro Hockey League, vijf gespeeld, tien punten en dan hebben we met negen punten eerst nog Pinoké, natuurlijk, sorry laat ik ze niet vergeten, met tien punten uit zes wedstrijden, dan hebben we Amsterdam negen uit vijf, Laren, negen uit 6. Goed werk van Joost Bellert uh, bij Laren toch nog wel, hoor. tot nu toe. 9 punten inmiddels en uh, HGC ook 9 punten uit 6 wedstrijden. Onderaan SJC nog steeds met 0, vooraan 3 en Den Bosch 3, allemaal uit 6 wedstrijden. I wanna be rich and I want lots of money. I don't care about clever, I don't care about funny I want loads of clothes and I want loads of diamonds I heard people die while they're trying to find them And I'll take my clothes off and it will be shameless Cause everyone knows that's how you get famous I'll look at the sun and I'll look in the mirror I'm on the right track, yeah I'm on to a wind. Lily Allen van drie jaar geleden en The Fear. Koen Rijmakers was vandaag een eind over de grote verliezer. Tijdens de Nederlandse kampioenschappen eindigde hij op de Marathon als tweede... terwijl hij de absolute favoriet was. Ook zijn tijd was een tegenvaller. Met 2 uur, 19 minuten en 17 seconden bleef hij bijna 9 seconden boven zijn PR. Rijmakers was niet heel erg verrast, want hij had vooraf al zijn twijfels. Ja, klopt. Uh, voorbereiding was uh, niet ideaal. Uh, kon ik al merken dat vooral de omvang was wel oké, okay, maar vooral de kwaliteitstrainingen die waren toch wel een stukje minder dan dat ze voor Rotterdam dit jaar waren. Dus, maar met de bijstelling van de starttijd weggaan op 2.12 in plaats van 2.10 toch wel het idee dat ik een vlakke race zou moeten kunnen lopen en toch nog in een behoorlijke tijd zou moeten kunnen finishen, 2.12, 2.13 maar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 Maar uh, ja, ik was zelf gewoon heel erg slecht vandaag. Waar in de wedstrijd merkte je dat het er niet in zat? Nou, eigenlijk merkte ik al in de eerste ronde bij een kilometer of 12, 13... dat mijn spieren wat stram waren. Maar uh, het tempo dat we toen liepen, dat kon ik wel heel makkelijk lopen nog. Maar uh, ja, in de tweede ronde was het eigenlijk, uh, kwam het wel een moment... dat het nog steeds wel makkelijk voelde qua ademhaling. En ik liep vandaag met hartslag om. Maar uh, mijn benen, die waren gewoon, uh, zeker in de tweede ronde, kwam ik tegen de kramp aan. En uh, op een keer kon ik niet eens meer mijn pas maken. En zeker de stukken heuvel op of wind tegen was, dat uh, ging heel erg moeizaam. Nog aangedacht om uit te stappen? Ja, zeker. Tussen 25 en 30 heb ik wel een aantal momentjes. En toen leek het ook even of dat mijn kuit echt uh, in de kramp zou gaan schieten. Kijk, als je dat uh, al zo vroeg in de wedstrijd hebt... dus dat je nog 15 kilometer met uh, kramp moet lopen, dat gaat niet lukken. Dus uh, ja, als het toen had doorgezet, toen, uh, dan had ik er zeker uitgegaan. Maar uh, ja, nu omdat het Nederlands kampioenschap was... en op dat moment liep ik tweede in de wedstrijd... ja, wilde ik toch eigenlijk wel finishen. Maar heeft het dus eigenlijk alleen maar vragen opgeleverd, deze marathon? Nou, ik, ik wist eigenlijk wel dat ik... Uh, Vanaf Rotterdam zit ik uh, te worstelen met mijn gezondheid, uh, bacteriën in mijn lichaam. En daar heb ik al twee keer een antibiotica-kuur voor gehad. Het uh, laatste was in juli. En uh, toen dacht ik eigenlijk dat hij mijn lichaam uit was. Totdat hij uh, een maand geleden weer terugkwam. Dus dat zou wel een duidelijke reden kunnen zijn waarom het de laatste maand... vooral in de kwaliteitstrainingen gewoon een streepje minder ging. Maar... Uh, ja, dat zou wellicht ook wel uh, een reden kunnen zijn waardoor het vandaag uh, zo moeizaam liep. Koen de is vandaag dus tweede in Eindhoven in gesprek met Floris van Hoorlem. 2. Middelkoop heeft zich niet weten te plaatsen voor het hoofdtoernooi in Moskou. Hij verloor de tweede ronde van de kwalificatie van Andrei Golubev uit Kazachstan in Twee sets. In Boekelo gingen de paarden met de eventing in de rondte. Maar de ruikers, de springruiters zijn eigenlijk ook weer begonnen. De Grote Prijs van Oslo, dat is goed nieuws. Jeroen Dubbeldam won daar die Grote Prijs van Oslo. Dubbeldam die dus niet mee deelnam aan de Olympische Spelen. Maar deze eerste wereldbeker van het wedstrijd, van het indoorseizoen, was dus voor Dubbeldam. Met zijn paard Utasha. Hij was foutloos in de barage en ook de snelste tijd. De Zwitser Beat Mentli werd tweede. En de Spanjaard Sergio, Sergio Alvarez Moya. Eindigde als derde. En de eerste veldrit in de strijd om de B-postbank trofee, voorheen de gezet van Antwerpen trofee, werd gewonnen door Niels Albert vandaag. België had op de finish in Ronse 4 seconden voorsprong op zijn landgenoot Kevin Pauls. Sven Nijs maakte het Belgische podium daar in Ronse compleet brengt een einde aan dit uur van Langste Lijn op deze zondag. Na vijven. na het wat grotere nieuwsblok van vijf uur, zijn we bij u terug... en gaan we vooruitkijken op het schaatsseizoen. Dat doen we met een tweetal heren Arie Koops van de KNSB... en natuurlijk Erben Wennemars, onze eigen analyticus. En verder zijn er interviews van Geert Kempers, eh, Kemkurs en Stefan Groothuis. Kortom, genoeg te doen nog het komende uur in Langste Lijn. Graag tot zo.